Tien uur, Mark Hokke met het NOS-journaal. Het kabinet heeft de veelbesproken memo's... over het afschaffen van de dividendbelasting vrijgegeven... en naar de Tweede Kamer gestuurd. Die wilde documenten inzien om te kunnen beoordelen... hoe het omstreden voorstel in het regeerakkoord is terechtgekomen. Over de memo's zelf en de vraag... wie van de onderhandelaars ze precies onder ogen heeft gehad... ontstond de afgelopen dagen volgens VVD-fractievoorzitter Dijkhoff... een rommelig beeld... Premier Rutte herhaalde vanmiddag nog eens dat hij niet van het bestaan van de documenten op de hoogte was. Vrijdag bleek dat ze er toch waren. Deze week volgt nog een debat met de Tweede Kamer over de kwestie. Israël heeft de deportatie van tienduizenden Afrikaanse vluchtelingen opgeschort. Er zou maanden zijn gewerkt aan plannen om vluchtelingen uit te zetten, maar alles is nu stilgezet. Een aantal vluchtelingenorganisaties had een zaak aangespannen bij het Hoge Rechtshof waarop de regering de hoogste rechter liet weten... dat deportatie naar een derde land niet aan de orde is. Bij offshore bedrijf Herema verdwijnen waarschijnlijk 350 banen. Het bedrijf zegt een strategische beslissing te hebben genomen... om niet langer oliepijpen op zee te installeren. Het is niet uitgesloten dat er gedwongen ontslagen vallen. Herema zegt dat de banen verdwijnen... vanwege de verslechterde marktomstandigheden... en lage investeringen in de olie- en gasindustrie. De bruggen en kademuren in Amsterdam hebben op korte termijn een opknapbeurt nodig. Als de stad niet snel iets doet, kunnen kades instorten en bruggen onbruikbaar worden, blijkt uit onderzoek van de gemeente. Het onderhoud gaat tientallen miljoenen euro's kosten. Amsterdam heeft honderden kilometers kademuren en 1600 bruggen in eigendom en beheer. Veel van die bruggen en kademuren zijn meer dan 100 jaar oud en aan vervanging toe.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 Met Gio Lippens en Herman Wichter. Het is ruim vier minuten over, team. We zijn begonnen aan het laatste uur van Langs de Lijn en omstreken met de ontknoping van Liverpool tegen AS Roma. Wie wint deze krachtmeting in de eerste halve finale van de Champions League? Uh, Arman Afsaroglu, ik denk dat jij wel uh, indurft te zetten... op dit moment van de wedstrijd, of niet? Ja, ik, ik wilde wel een uh, goed fles wijn op zetten... dat het uh, Liverpool gaat worden die deze wedstrijd gaat winnen. Want ze staan inmiddels niet met 2-0 voor, maar... 4-0 maar liefst in de 63ste minuut. Nu eens een keer niet de doelpunten van Salah, maar die is tot twee keer toe wel betrokken als aangever. Bij de 3-0 geeft hij de paas, die wordt afgemaakt door Sané. En bij de 4-0 opnieuw de assist van Salah en uiteindelijk de Braziliaan Firmino, die bij de eerste twee goals nog assisteerde, die hem binnen tikte. Roma wordt weggetikt op Anfield. Liverpool staat 4-0 voor in de halve finale. Na half elf, na deze heerlijke wedstrijd... horen we het verhaal van Herman Knossen... die als dirigent in China furoren maakt. Maar nu eerst het belangrijkste sportnieuws op de rij... Sven Kramer kampte tijdens het afgelopen schaatsseizoen met rugproblemen. Hij heeft pijn in zijn lage rug, wat kwad, eh, krachtverlies in het linkerbeen veroorzaakt. Volgens Kramer was hij daardoor niet in topvorm... tijdens de Olympische Winterspelen in Pyeongchang. De Friese voelde meteen dat er iets niet klopte... maar is blij dat de oorzaak nu is gevonden. Wist We wisten wel dat er dat, zeg maar, dat dat rugklachten waren, maar niet dat het in, in deze vorm zou zijn. Zoals het is. Ja, Mocht u het gemist hebben, Karsten Kroon heeft tijdens zijn wielencarrière doping gebruikt. De 42-jarige gedrend gaf het gebruik vandaag toe naar een onthullend verhaal in het Algemeen Dagblad. Kroon heeft nog niet bekend gemaakt welke middelen hij heeft gebruikt en om welke periode het gaat. En nog meer wielrennen. Michael Matthews heeft de proloog in de ronde van Romandie gewonnen. De Australië van Team Sumwet bleef in Fribourg. Specialisten als Tom Boli, Primoz Roglic en Rowan Dennis 1 seconde voor. Steven Kruiswijk was met een dertigste plek. De beste Nederlander Kruiswijk bereidt zich in romandie voor op het kopmanschap in de Tour de France. Dan Kiki Bertens die is tijdens het WTA-toernooi in Stuttgart al in de eerste ronde uitgeschakeld. Ze verloor in twee sets van de Tsjechische Karolina Pliskova en het werd twee keer eh, 6-2. Arantxa Rus die heeft in Istanbul wel de tweede ronde gehaald. Ze versloeg verrassend eenvoudig de hoog, hoger geplaatste Zhang Shuai uit China. Barcelona maakte in de kwartfinale van de Champions League... de fout om AS Roma één doelpuntje te gunnen in de thuiswedstrijd. Amonafsaroglu, dat zal Liverpool niet overkomen. Nee, dat uh, verwacht je niet, want Liverpool is zoveel sterker dan Roma in de 65. e Nu staan het 4-0, hier komt Salah, hier komt Salah, geeft hem naar Robertson. Aan de linkerkant, balbreed naar Mané. Mané dan weer met een tikje breed naar Milder, maar een voetbalshow krijgen we voorgeschoteld van Liverpool. Het is genieten van die voorhoeders. Ze hebben inmiddels allemaal gescoord. Salah twee keer, Mane en Firmino één keer. 4-0 als je dat allemaal bij elkaar optelt. Ja, ik zie Strootman nu schelden tegen Brieg omdat Milner er een beetje stevig in komt. En dat is uh, wel een beetje waar. Dan nou, moet ik zeggen dat Strootman nog <laughs> wel op de voet van Milner gaat staan. Maar misschien had Strootman er iets eerder van moeten leren... Hè? en er zelf ook wat veller in moeten gaan. Zoals bijvoorbeeld bij die eerste goal van Salah die zich liet aftroeven door Wijnaldum. Dat mocht allemaal van Brieg, Maar natuurlijk eigenlijk voor alle middenvelders van Aas Roma. Geen begin aan is tegen dit Liverpool. Want wat een machine is dit. En natuurlijk wordt er gespeculeerd over een goal van Aas Roma. Maar ik denk eerder dat we kunnen speculeren over twee of drie nog meer goals van Liverpool. Want het zou helemaal niet gek zijn als het hier 6 of 7-0 zou worden. Want... Nog 25 minuten op de klok. En het kan echt zomaar. De laatste paar keer dat we in een halve finale grote overwinningen zagen. Dat was van Real Madrid met 4-0. Kan ik me er nog eentje van herinneren. En een speler zo dominant als Salah is in deze wedstrijd. Met twee goals. En ook betrokken bij twee goals. De laatste keer dat ik me een speler herinner die zijn stempel zo drukt op een Champions League wedstrijd. Dat was Lewandowski toen met vier goals voor Dortmund. Nog toen bij Dortmund. Maar wat is die Salah geweldenaar. En een andere grootheid moet er nu vanaf. Een Romeinse grootheid. Dan in de Rossi wordt gewisseld. Wordt uit zijn lijden op het middenveld verlost voor Gonalon. Ja, hij gaat maar wisselen. Wat moet hij anders? Die Italiaanse klop. Die Eusebio Di Francesco. Die 48 jaar trainer. Die toch ook wel weet eigenlijk hoe laat het is. Maar ja, nogmaals. Roma bogen tegen Barcelona ook op. Je kan het je nu niet voorstellen. Ja, Je hebt het over die uh, Lewandowski. Die, die vier goals gemaakt. Weet je nog wie de trainer was toen van Dortmund? Ja, klop. Hè? klop. Ja. En die is nu de coach van Salah. Die er dus twee heeft gemaakt. En twee keer... Als aangeven betrokken was bij de andere doelpunten van Liverpool. Klopt dus zo succesvol bij Dortmund. En nu ook zo succesvol bij Liverpool. Ze willen daar ontzettend graag weer na zo lang wachten. Een landstitel. Maar dat zit er niet in. Ook dit jaar niet staan. Daar derde in de Premier League. Maar winst. ...van de Champions League. Dat zou toch ook wel uh, ongekend succes zijn voor Liverpool. De zesde Europa Cup 1 schuine streep Champions League... ...in de geschiedenis van deze rijke, mooie, traditionele voetbalclub. En waarom zou het niet kunnen? Want Liverpool in deze vorm kan van elke club... ...of het nou AS Roma is, Real Madrid of Bayern München gewoon winnen. Want Manchester City, dat was nog de beste ploeg in Europa dit jaar. Nou, Liverpool die, uh, versloeg ze drie keer in totaal dit seizoen... ...waarvan twee keer dus in de kwartfinale van de Champions League. De vorige ronde nu Liverpool achterin... Met Lovren, 68ste minuut. 4-0 is de tussenstand. Bal gaat naar Salah. Die speelt hem gelijk door op Wijnaldum. Die echt prima in de wedstrijd zit hoor. Nadat hij dus al vroeg moest invallen voor de zeer ernstige geblesseerd uitgevallen Alex Axley-Chamberlain. Roma met Gonalon hij heeft moeite om de bal weg te krijgen. Maar ja, val ook maar eens in joh, bij een 4-0 achterstand. Het is uh, ondankbaar. Nu geeft hij een hoekschop weg die Liverpool vanaf de rechterkant mag trappen. Ja, we zitten met de commentatoren wel eens bij elkaar. En dan zeggen we, ja, eigenlijk moeten we niet zo vaak meer zeggen. Het is gespeeld met uh, 4-0. Ja. Met al die uitslagen die je de, de laatste uh, rondje in de Champions League hebt uh, gezien. En al die, uh, hoe heet het ook, remontadas, of, noemt het de, je La remontada's die, die je dan hier en daar ziet. Dan denk je, ja, je moet het eigenlijk niet meer zeggen. Want je denkt, het gebeurt oh. niet. Maar de ene na de andere goal vliegt erin. En hier is nummer 5. Ja, ik durf het nu wel ik, te uh, Ik ga met je meedenken. Liverpool gaat gewoon op weg naar de finale van de Champions League. Firmino kopt weer een goal binnen. Dat is de tweede van de avond uit een hoekschop notabene. En er wordt zelfs geklapt door de fans van AS Roma. Ja, tot die wilde er niet aan meedoen, die legende. Die denkt, ja dag, allemaal hula. Ik wil het liefst een taxi pakken. Maar dat kan lang duren op Anfield. Want die uh, moet ook een stukje rijden terug naar de stad. Wat een... Vernedering is dit. Helemaal vrij komt die Firmino. Helemaal geen kopper toch normaal gesproken in die drukte. Maar hij troeft Strootman af net als Van Dijk. Strootman die blijft op de grond staan. Als aan de grond genageld zo zou je het kunnen noemen. En uh, daar is dan Firmino. Het is 5-0. 5-0 voor Liverpool tegen AS Roma. En we zitten in de 69ste minuut. Het gaat echt naar 6 of 7 of 8-0. Zoek jij even op wat de grootste uitslagen zijn in de geschiedenis van de Champions League? Want nou, we gaan, die zijn uh, meer dan dit. We ja. kunnen nog deportief aan herinneren. Maar ik denk wel dat we voor de halve finales we nu. We gaan wel de richting een record. De record, uh, Want record. Is, uh, dit is echt uiterst zeldzaam wat hier gebeurt. Roma, dat dus uh, op ongekende wijze vernederd wordt hier op Anfield door Liverpool. 5-0, 70ste minuut. Roma in de aanval. Zeko naar Nijn Golan, de rechterkant. Nijn Golan zet de bal voor, maar haalt uh, er slechts een hoekschop aan over. Twee keer Salah, één keer Mané, twee keer Firmino. Salah en Firmino staan nu allebei op 10 doelpunten in deze editie van de Champions League. En Liverpool heeft er sowieso in totaal al 38 gemaakt in deze Champions league jaargang. Dat is meer dan de winnaars van de vorige editie. Real Madrid in totaal. Om maar eens aan te geven hoeveel Liverpool scoort. Jij hebt het gevonden, denk ja, ik, jongen. Ja, uh, ik, ik heb in ieder geval in de Champions League tijdperk. Terwijl we wel kijken naar aanvallen van Rome, maar dat levert niets op. Ze schreeuwen me straks op de straat, maar krijg krijgt niet een lage dacht de bal aan. Maar die komt er niet aan te passen. Ik zie dat in het Champions League tijdperk, in ieder geval in de halve finales, een verschil van 4 het grootste was. Dat was Bayern München Barcelona in 2013 en Bayern München Real Madrid 0-4 in 2014. Dus qua halve finales uh, beleven we in ieder geval nu al een historische avond met het verschil van 5-0. Dat gaat dus over het toernooi dat Champions League is geworden. Misschien dat in de fase Europa Cup 1 er nog wel andere uitslagen tussen zitten. Maar we kunnen dit toch sowieso zien als een historische avond. En nogmaals, nog 20 minuten. Jij ja, had er nog een flesje wijn. Ik durf... Ja, ik durf het wel aan om op 6-5 dat we niet de laatste goal hebben gezien. Nee, ik, euh, ook daarin ga ik met je mee. 71ste minuut. Ja, 5-0. Dan kan je niet winnen. winnen. winnen. Oké, okay, nee, dan ga ik het prima. Ik, ik, ik ga de weddenschap bewaren. Ik zeg dat het bij 5-0 blijft. Ik, ik, ik zit wel te denken eraan. Salah, hij moet zo'n speler niet gewoon de gouden bal winnen. Oh, Chingo oh, jongen. Ja, daarover te speculeren. Als Liverpool achterin de fout ingaat gaat, dat kan ook. Wordt niet afgestraft. Loveren die schiet de bal zomaar op tegen de inlopende chic Maar die krijgt de bal niet tussen de palen, maar net naast Maar het gaat altijd om Messi. Het gaat altijd over maar als één man zo dominant is in een elftal en de ploeg bijna aan zijn eigen hand meeneemt richting finale van de Champions League. Misschien wel tijd voor een gouden bal voor Mohamed Salah. Dat is voor later zorg. Vooralsnog weten we dat met nog 19 minuten te spelen. Liverpool op Anfield bezig is aan een schitterende avond in de rijke geschiedenis van de club. 5-0 leidt het Liverpool van Klopp en vooral het Liverpool van Salah tegen AS Roma. Got press In pocket Got bottle I am gonna use it Intention I'm feeling myself Gonna make you, make you, make you more tense. Got motion the motion I've been diving Detailed in No reason thing Tenders waren dat met brass in a pocket. Gaan we gaan weer naar Liverpool, naar die wedstrijd. Want ik durf het bijna niet te vragen, Jeroen Elshoff. Maar als we even weg zijn, wordt er dan weer gescoord of toch niet vandaag? Dit keer niet, dit keer niet. 75e minuut, maar wel een mooi moment. Hij wordt naar de kant gehaald uit voorzorg. Want ook... Uh... De belastingen zo aan het eind van het seizoen Die moet je beperken om een speler fit te houden. En dus Mohamed Salah nu naar de kant. Met twee keer een goal en twee keer een assist. Heel belangrijk vanavond. En wat voor een goals. Hij is de man van Liverpool. En hij is eigenlijk wel de man van het wereldvoetbal op dit moment. We zien ook een andere boze speler. Niet zo'n wereldvoetbal op dit moment. Dat is Kevin Strootman. Hij heeft een gehavend lichaam opgelopen in een aantal duels. En dat betekent dat ook hij denk ik nu naar de kant moet gaan. Maar goed, hij uh, heeft niet zoveel in te brengen in deze wedstrijd. Dus ik denk niet dat iedereen er heel erg mee zit. Het staat 5-0 met nog een kwartier zonder Salah. Gaat Liverpool verder. Het kabinet heeft de veelbesproken memo's... over het afschaffen van de dividendbelasting vrijgegeven. Dus de, de stuk speelde een rol bij de kabinetsformatie... en in de onderhandelingen tussen VVD, D66, CDA en de ChristenUnie. alleen de Rooy in Den Haag. Jij hebt ze inmiddels vluchtig doorgekeken. Ja. Uh, ik zag de begeleidende brief uh, een hoop woorden... om uit te leggen hoe dat toch allemaal kan met die documenten. Inderdaad, uh, dat klopt. En het is razend interessant, kan ik je zeggen. Ik zit hier met stapels papier voor me. Allemaal notities en memo's die dan bijvoorbeeld van het ministerie van Financiën, van de hoogste ambtenaren... naar de staatssecretaris van Financiën zijn gestuurd. Met daarin eh, informatie over wat doet het nou... dat afschaffen van die dividendbelasting. Nou, ik, ik lees even een paar opmerkelijke dingetjes voor. Hè. Uh, ze zeggen hier bijvoorbeeld... de dividendbelasting speelt in die zin geen rol... bij het voor het vestigingsklimaat van Nederland. Er is geen directe koppeling met de investeringsbeslissing van bedrijven. Nou, Dat was nou net het argument van Rutte en van het kabinet... waarom die dividendbelasting eigenlijk moest worden afgeschaft... in eerste instantie, want ze zeiden... dat is goed voor het vestigingsklimaat, de bedrijven komen dan naar Nederland. Nou, hierin staat in ieder geval dat de ambtenaren van Financiën daar anders over denken. Ook zeggen zij, het vergroot de kans dat Nederland als doorsluisland wordt gebruikt bij internationale constructies van belastingontwijking. Nou, en Dat is nou ook weer net iets wat Nederland en dit kabinet niet meer wil. We willen niet meer als doorsluisland, als belastingparadijs gezien worden. En deze maatregel werkt dat nou juist niet in de hand. Nee, dat klinkt alsof het het verhaal een beetje gaat ondermijnen. Dit, dit klinkt niet heel goed uh, nieuws uh, als ik dit zo lees voor het kabinet. Nee, dat klinkt het zeker niet. Ik, uh, ik heb net tien pagina's echt helemaal inhoudelijk kunnen doorlezen. En daarop staan allemaal dit soort dingen al, allemaal Constructies en, en argumenten waarom het niet goed zou zijn. Er staat hier bijvoorbeeld ook dat de buiten, uh, ge, uh, een belastingdruk verschuift van buitenlandse aandeelhouders naar de Nederlandse bedast, belastingbetaler. Dat betekent de Nederlandse belastingbetaler moet gewoon uh, betalen voor deze maatregel. Ten gunste van buitenlandse aandeelhouders. Ja, het, het ziet er allemaal niet heel rooskleurig uit voor de argumenten om de dividendbelasting af te schaffen. Nee, nee, dan hoef je niet heel veel fantasie te hebben... om een beetje in te kunnen schatten wat dit betekent... voor de discussie over het onderwerp. Bijvoorbeeld ook voor het debat van morgen. Ja, dat wordt uh, spannend. Het begint morgen om drie uur, dat debat. Um, maar goed, het blijft een politieke keuze die ze hebben gemaakt. Want deze memo's, deze notities... die zijn allemaal wel bij de fiscale heren en dames... aan de uh, formatietafel gekomen. En die wisten dit en die hebben wel deze keuze gemaakt. Dus... Uh, het is morgen te bezien in hoeverre ze achter die keuze blijven staan, 100%. En nog steeds willen dat die dividendbelasting uiteindelijk wordt afgeschaft. Ja, is jouw inschatting dat ze hier toch uh, met een goed verhaal uh, uitleg aan kunnen geven? Zodat ah, vervolgens klik. de hele oppositie zegt, nou, dat als je het zo zegt... Ik weet het niet. Het, het wordt lastig, hoor. Het wordt echt heel lastig. Want er staat ontzettend veel informatie in. Je moet wel van hele goede huizen komen. Wil je deze... ...maatregel nog uh, uh, goed kunnen verdedigen. Ja, nou nog één nachtje slapen... ...en dan gaan we het zien, het debat. We gaan het zien. Ik Dank ben je benieuwd. Dankjewel, Marleen de Rooy. Nou, daar dus volop spanning. Uh, in Liverpool is dat niet meer... ...met die 5-0 voorsprong van Liverpool tegen AS Roma... Arman Afsaroglu en Jeroen Elsof daar. Nee, niet echt. Um, we zitten eigenlijk met z'n tweeën... ...een beetje achterover en een beetje na te genieten... ...van de, de eerste 70 minuten van deze wedstrijd... van. De 70 minuten van Liverpool. En er zijn nu uh, sindsdien 8 minuten na de eerste 70 minuten verstreken. Dus stel ze op, we zitten dus in de 78ste minuut. En dat betekent dat we weten dat Liverpool... Ja, want dit gaat, dit gaat Roma niet meer goed maken. Naar de finale van de Champions League gaat straks. Maar ze moet alleen straks dus die wedstrijd in uh, Olympico nog doorkomen. De fans van AS Roma laten zich nu wel horen. En je vraagt je toch af hoe het in hemelsnaam mogelijk is geweest... dat. Barcelona is uitgeschakeld door dit AS Roma. Nou, we hebben het allemaal gezien. Die 3-0 overwinning in Indien. Die uh, wederopstanding van AS Roma. Maar dat is echt, echt een van de beste avonden geweest die AS Roma gehad heeft. Want dit ziet er toch eigenlijk niet uit. Het, het is heel goed wat Liverpool doet. Maar je had toch wel op iets meer weerstand gehoopt in een halve finale van de Champions League. Ja, Ik en, dat ook gezegd. en een van de slechtste avonden voor Barcelona misschien ook wel toe. Ja, Want Dat ja. zou ook ongetwijfeld een rol hebben gespeeld. 5-0. In het tachtigste minuut, ja, de defensie van Aas Roma... ziet er eigenlijk, en dat is wel toepasselijk voor Aas Roma... een beetje uit als een ruïne eigenlijk. Want het is geen houden aan, alles komt er gewoon doorheen. En al die drie die daar staan, Manolas, Juan en Fazio... krijgen totaal geen vat op die voorroede van Liverpool. En dan heeft, dat kan je ook zeggen, die Francesco misschien toch... Niet de juiste tactiek gekozen om zo hoog te staan met zijn defensie. Om zo... Liverpool probeerde het voetbal onmogelijk te maken. Het begin was aardig van Aas Roma. Toen zaten ze zelfs een fase wat beter in de wedstrijd dan Liverpool. Zeker toen ook F. Chamberlain geblesseerd uitviel. Maar toen Liverpool de grip weer terug had, hebben ze die nooit meer weggegeven. We zien wel dat Chic een aantal keer gevaarlijk is opgedoken voor de goal van Karius. Die heeft wat kansen gecreëerd. Geen doelpunt er nog voor Roma. Maar nu misschien wel als ja. Liverpool miszit en Zeko, ja, straft het af. En hij maakt toen ook die 4-1 in Camp Nou. Nu maakt hij de 5-1 in Liverpool. Een misser achterin. Lovren en Alexander-Arnold zitten mis. Bij een paas die gegeven wordt vanaf de rechterkant van het veld. Klopvoedend. die Francesco. Je ziet weer wat hoop in zijn ogen. Dit is de 5-1. Met deze stand zou Roma in Olympico met 4-0 moeten winnen. De paas is schitterend overigens van Nijn Golan. En de misser is uh, niet heel fraai van Lovren. Goed afgestraft door de Zeko. 5-1 de ja, tussenstand. Maar dan moet je toch zeggen dat als... <laughs> ja, dat klinkt heel gek. Maar ik ga toch zeggen... Als Roma er nu nog één maakt ja. in de komende 8-9 minuten... Dan uh, zouden ze aan 3... En dat is ook 3-0. Dat is ook de score waarmee ze ooit van Barcelona uh, wisten te winnen. Nou ja, ooit. In het vorige rondje. En je ziet dat ook aan de reactie van Eusebio Di Francesco. De trainer van A's Roma. Die zegt van ja jongens... Kom op, we hebben de gekste dingen gezien. Je, je kan het je allemaal niet voorstellen. Maar je moet het ook niet uitsluiten. Al hebben we dat stiekem al gedaan. Oh. En dus heeft Wijnaldum... Oh, hier de 6-1 op zijn schoen. Maar iets wat op je schoen ligt moet je ook raken. En uh, afronden. En dat vergeet hij hier. Dat is een hele belangrijke... Uh, ja, dus niet goal van Wijnaldum. Want die had hij er gewoon ja, in moeten schieten. Maar hij maakt niet veel doelpunten voor Liverpool. En dus ook hier niet. Vlak na de 5-1 van Aas maar Bijna de 6-1. Maar bijna telt niet. 82e minuut 5-1 dus. Ik feliciteer je overigens met het winnen van de weddenschap. Ja. Ik hoor wel welke fles jij oprekent volgende week. 5-1 is het. 82e minuut. hoekschop voor Liverpool aan de rechterkant van het veld. Milder mag hem trappen. Wijnald meldt zich weer voor de goal van Alisson. Ja, het kan ook zomaar 6-7-1 worden Niks is uitgesloten in deze wedstrijd. Het is gewoon een halve finale van de Champions League. En wat is het een open duel en wat is het fijn... Dat dat nog kan in het hedendaagse voetbal. De hoekschop komt van Milner. Komt voor de goal. Daar staat natuurlijk die lange Virgil van Dijk. Die komt niet helemaal goed uit op de koppen. Hinkt nu ook wat als hij niet lekker uitkomt bij zijn landing. Rent dan snel terug, want het moet. Als Roma in de aanval kan. Goede interceptie van van Dijk met het hoofd. Daarna een tackle waarbij hij mis zit op Fazio. Dus kan Roma toch door met aan de linkkant het Zeko. Het Zeko houdt even in. De ruimte ligt namelijk op rechts. Bij Fazio, slechte bal van Zeko. Onderschepping van Mane is ook weer niet goed. Dus kan Roma weer komen met Naing Golan en Fazio. Reacties, ja, Strootman, uh, Hinke, Hinke, Hinke. Is compleet niet meer fit. Kijk ook even naar de kant, maar daar werd hem vrij snel duidelijk gemaakt. Uh, Wisselen wordt hem niet, want we hebben al drie keer gewisseld. Volgende kans tofraas, Roma. Zeko, die hem niet lekker genoeg raakt. Ja, het is toch een verslapping nu van Liverpool. En Aas uh, Roma, ja, dat kan niets anders doen dan jagen op de 5-2. En dan misschien maar hopen op een volgend wonder in dit Champions League seizoen. Daarvoor heeft het wel een goal nog. Je ziet ook de irritatie ineens bij Liverpool. Dat dus hier een voetbalshow heeft weggegeven 70 minuten lang. Maar met al die herinneringen ook in het achterhoofd van uh, wat er gebeurd is in de laatste seizoenen. Bij gekke uitslagen zijn die spelers toch woest op elkaar. Dat ze nu toch wat kansen weggeven. Het is een verslapping. Misschien heeft het na zo'n lang seizoen ook wel enigszins met vermoeidheid te maken. Want wat heeft Liverpool ook weer energie ingestoken? En wat zal de benzinetank nu toch leeg zijn? De wedstrijd gaat voort richting de 84, 85ste minuut. Het staat 5-1. Het is zowaar Aars Roma dat nu jaagt toch een beetje op een volgende goal. Ja, via Perotti. De bal gaat naar Strootman. zijn een voor vanaf de linkkant. Nijnkolan heeft de afvallende bal Schiet ook. En een penalty gegeven, ja... Daar komt hij dan, de strafschop voor A's Roma in de 85e minuut. Hens, zegt Brieg van James Milner. Milner gelooft er zelf helemaal niets van, maar wat een krankzinnig wedstrijdverloop is dit dan toch weer. Als Roma hem erin schiet, hebben ze genoeg aan 3-0 in Olympico. En ik. Uh... Vergeet even dat wij hebben gezegd dat deze wedstrijd al gespeeld was. Dat hebben wij namelijk heb helemaal gezegd. nooit gezegd. Heb nee. jij dat gezegd? Nee, nee ik ook niet. Jij, als jij nou vanavond naval op het archief ingaat en zorgt dat dat gewist wordt... Ik begrijp dat die banden vernietigd zijn. Ja. De strafschop mag getrapt worden door Diego Perotti. Net in de ploeg gekomen als vervanger van de Rossi. Roma heeft heel aanvallend gewisseld. Centrale verdediger ook eruit in de persoon van Juan... En Gonalon voor hem in de ploeg. Nu mag Perotti het doen. Wordt dit de 5-2 in de 85ste minuut? Ja! Beheerst heel rustig in de rechterbovenhoek geschoten. Van 5-0 komt Roma terug tot 5-2. Ja, ja. Ongelooflijk. Ja, ik... Ja, ik... Ik, ik ben er toch bang voor dat het nog weer een wedstrijd gaat worden. Want je ziet die Italiaanse, ja het zijn niet voor niks Romeinen. hè? Die zijn wel gewend een beetje ergens om te knokken en te vechten. En die zijn ook wel gewend om uh, zo hier en daar zo'n gevecht te winnen. En straks, op 2 mei in Olympico, is dit nu toch ineens, hoe gek het ook klinkt, weer een wedstrijd. 3-0 is nog steeds natuurlijk een een resultaat waarvoor je wel heel erg goed moet spelen. Een hele goede avond moet hebben. Maar als je Barcelona met 3-0 kunt verslaan in eigen huis. Dan is er misschien wel meer mogelijk. Het oh. zou het ook nog meer kunnen worden hier vanavond. Want Nijn Golan heeft de bal. Aas Roma zoekt gewoon naar meer. Teken. oh! Nou, nou, nou. jongen, jonge, jonge. Wat is dit voor een avond op Anfield. 70 minuten lang. Helemaal zoek gespeeld Aas Roma. En nu ineens uh, toch... De geest gekregen, gevonden. Weet ik hoe je dat zegt. En twee goals gemaakt. En hier bijna met de 5-3. Zeko plaatst hem net over het doel. Ja, en die doelman van Liverpool, die Karius, die zegt. Uh, sluit maar af. Maar dan moet hij echt nog even een minuut of vijf op wachten. Ja, hij is ook niet de allerbeste speler van Liverpool, natuurlijk. Die Karius, dat weet Roma ook. Die zullen hem gaan testen nu. Met afstandsschoten. In de tussentijd heeft Henderson nog geel gekregen. Dat is de vierde bij Liverpool. Na Lovren, Alexander Arnold en Mane... Maar Liverpool is het even helemaal kwijt. Na die 5-0. Toen was er een fase van een minuut of tien dat het wat rustiger werd in de wedstrijd. En toen kwam Roma. En ze komen nog steeds met Zeko aan de linkerkant van het veld. Zeko gaat er langs. Zeko geeft de voorzet. En bij de eerste paal staat daar klaar. Perotti om hem binnen te lopen. Dat lukt uiteindelijk net niet. Maar wat een wedstrijd is dit, zeg. 5 tegen 2 in de halve finale van de Champions League. Zeven doelpunten waar we zo klaagden in die poolfase over al die voorspelbare wedstrijden, die voorspelbare eindstanden, kan je hier helemaal niets van zeggen. En de fans van Roma op de tribunes op Anfield vallen over elkaar heen van verbazing. Het is een schitterend beeld. En wat staat ons nog te wachten nee, volgende week in Olympico? Wat je nu man. dat is toch te, te gek voor hoorden eigenlijk. Liverpool staat met 5-2 voor en dan worden de gezichten van Salah en van de fans van Liverpool hier in beeld gebracht. En dan zie Fans die, die, die met 6-0, 7-0 achterstaan. Overigens nu een gele kaart. de volgende gele kaart. Want het is ook wat feller aan het worden op het veld. En uh, die van Roma zouden graag een andere kleur hebben gezien. Want kennelijk is het uh, een stevige overtreding geweest. Maar, maar wat ik bedoel is. Die fans van Liverpool die staan erbij alsof ze hier worden uitgeschakeld. Fazio is de man die geel krijgt. En die fans van Roma die staan hier alsof ze met 6-7-0 staan. Bijna feest te vieren. hun ploeg nog een keer naar voren te schreeuwen. Het is te krankzinnig naar voren. Het zijn... ...om, uh, ja, het keer de omgekeerde daar zo te kijken naar. Ik, ja. de boven, want ik ben er zelf helemaal van in de war. <laughs> ja, ja, maar dit is wel een wedstrijd waarvan je ook in de war raakt. Want dit zie je zelden in uh, Europese voetbalwedstrijden. Je ziet het bij de amateurs, bij de F's, bij de C'tjes, bij de D's. Maar dit op zo'n hoog niveau, zo'n raar verloop, bijzonder. En uh, daarmee druk ik zelfs nog licht uit. Milner voor Liverpool naar de link kan naar Robertson die lanceert dan Firmino. Ja, waarom niet? Joh? de 6-2, nee, want daar wordt goed verdedigd door Fazio en Allison. Kan oppikken. het onheil begon eigenlijk bij Liverpool. Toen Salah naar de kant ging, die werd eruit gehaald. Ik snap dat wel. Als je 5-0 voor staat, dan denk je: nou, we geven hem even wat rust. Maar uh, dat was blijkbaar niet zo'n goed idee van Klopp, want daarna kwam Roma nu een schitterende poortje van Perotti door de benen van Wijnaldum die zelf dan herstelt en de bal uiteindelijk speelt naar Henderson. Liverpool heeft de bal weer terug. Nog twee minuten op Anfield. Roma is weer terug in de wedstrijd, want zo mag je toch wel noemen met 5-2. En daar komen ze weer aan de rechterkant van het veld via Chic. Die goede invalt. die Duitser kan niet schieten. Nee, hij legt hem af op Perotti. Linkerpunt 16 meter, wie Perotti met de voorzet in de handen van Karius. NPO Radio 1. Het is één minuut over half elf het nieuws. Mark Hokke. De veelbesproken memo's over het afschaffen van de dividendbelasting zijn vrijgegeven en naar de Tweede Kamer gestuurd. Je had het kabinet gevraagd om de documenten, zodat beoordeeld kan worden hoe het omstreden voorstel in het regeerakkoord is terechtgekomen. Het afschaffen van de dividendbelasting kost 1,4 miljard euro. Bij offshorebedrijf Herema verdwijnen waarschijnlijk 350 banen. Het bedrijf sluit niet uit dat daarbij gedwongen ontslagen vallen. Herema zegt dat het te lijden heeft onder de lage investeringen in de olieindustrie. Amsterdam moet mogelijk tientallen miljoenen euro's aan het onderhoud van bruggen en kademuren uitgeven. Gebeurt dat niet, dan kunnen de meer dan 100 jaar oude kades instorten en de bruggen onbruikbaar worden, blijkt uit onderzoek van de gemeente zelf.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 Straks gaan we praten met dirigent Harm Knossen die een bijzondere avontuur beleeft in China. Maar eerst gaan we naar Arman Afsaroglu en Jeroen Elsov. Jongens, de laatste minuten van die ongelooflijke wedstrijd. Nou, over een bijzondere avontuur gesproken. Er zijn hier ook een aantal, zo'n 54.000 in het stadion die een bijzondere avontuur beleven. Laat staan die spelers op het veld. 5-2 staat het. 5-2 voor Liverpool. Na een 5-0 voorsprong. Maar ineens was daar AS Roma. Ineens waren daar twee goals. En nu komt zelfs slot op de deur er nog in. Dat is dan Ragnar Klavan. er van onder meer AZ. En die staat hier nu uh, zo meteen om de boel nog even tegen te houden in de laatste minuten. Vier minuten extra tijd. Daarvan nu een half minuut ruim uh, verstreken. Klopp vraagt zich af waarom nu al niet gewisseld mag worden. Wil heel graag een extra man achterin inbrengen. Want hij ziet dat de AS Roma het Liverpool is geworden van de eerste 70 minuten. Want Roma loopt nu Liverpool gek genoeg aan alle kanten voorbij. En je moet helemaal niet uitsluiten dat er nog een derde Romeinse treffer gaat komen. En dan zou het helemaal een return worden die nog spannend is. Voor zover dat nu nog niet het geval is. 3-0 zou Roma nu moeten winnen. Maar het jaagt echt op de 5-3. Ongelooflijk. Nijngolan voor Roma speelt de bal uh, terug. Naar Manolis. Ik zou nu eigenlijk wel een shot willen zien van het gezicht van Totti. Die uh, bijna een huil uitbarst uh, toen het 5-0 stond. Maar nu zal hij de eeuwige held van Roma en van AS Roma er toch ook wel weer in gaan geloven. Macarius heeft de bal inmiddels uh, vast voor Liverpool. De doelman daar 5-2 in de tweede minuut. Van de extra tijd is te denken of ik uh, ooit zo'n bizarre halve finale heb gezien. In een Europees toernooi. Nou, maar... Ik denk, we zijn een jaartje terug. Ja, nou, maar die was toch niet zo vreemd als deze? Die van nou, Ajax hebben we het dan over. Uh, uh, uh, ik, ik, ik kan me toch herinneren dat we dat toch ook enigszins op het puntje van onze stoel zaten. Uh, uh, uh, zeker wel. Uh, het, maar voelt dit voelt een eeuw geleden trouwens inmiddels. Bijna een jaar. En dit wedstrijdverloop is misschien nog wel gekker. 5-2 op Anfield. En Wijnaldum heeft het aan de stok met Alexander Arnold. Tijd voor de wissel eerst. Gebaard Brich Clavan komt dus voor Firmino. De tweede van de grote drie van de drie musketeers voorin bij Liverpool. Die wordt er afgehaald. Twee goals van Firmino. Net als van Salah. Salah werd eerder gewisseld voor Danny Inks. Dat was geen handige ingreep van Klopp. Nu gaat Firmino eruit en komt Clavan als laatste verdediger. Laten we niet vergeten dat Liverpool wel gewoon gaat winnen deze wedstrijd. Dat zou je bijna vergeten omdat je de laatste minuten alleen maar praat over hoe Roma hier terugkomt. De ploeg uit Liverpool staat natuurlijk wel gewoon met 5-2 voor. Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, ik zit, nog even toch, ik zit even weg te dromen, man, Want er zaten inderdaad een jaar geleden zaten in Gelsenkirchen. Dat was toch ook wel een vrij bizarre wedstrijd. Met die uh, goals van Ajax van Viergever en uh, de kleine Duitse toen. Ja, Jonas, wat is met hem gebeurd? Ja, inderdaad. Het is, uh, het is een, een wereld van verschil. Maar uh, qua voetbal is dit ook een geweldige wedstrijd. En ook met Nederlanders die het dus goed doen. Want Wijnaldum heeft een uitstekende invalbeurt vanavond. En uh, Van Dijk... Heeft hij heeft geen schuld gehad aan de treffers die zijn gemaakt door A.S. Roma. Ja, voor Strootman kan je zeggen dat, uh, dat hij nu die nog maar op 70% kan spelen. Wel die fase dus meemaakt dat A.S. Roma er twee maakt. En er verder ook voor hem geen begin aan was op het middenveld. Dan kan je Strootman misschien niet eens zoveel kwalijk nemen. Dat kan je bijna niemand bij A.S. Roma kwalijk nemen. Want het was gewoon een enorm verschil in kwaliteit. Maar... Het is nog geen verloren zaak en daar zag het wel naar uit. Terwijl we nu zitten in de laatste minuut van de extra tijd. En A.S. Roma nog 50 seconden heeft om het leed nog iets te verzachten. En om de hoop nog iets te vergroten. Dat wil zeggen, nog 50, inmiddels 40 seconden voor nog één treffen. Die hoop zal er nu al zeker zijn in de Romeinse harten. Want ze kunnen het, ze kunnen zo'n achterstand goed maken. Hebben ze bewezen tegen Barcelona. Toen verloren ze 4-1... In Kapnaal nou wonnen ze 3-0 in Olympico en gingen ze door naar de halve finale. Daar staan ze nu tegen Liverpool en wat is het een geweldige avond geweest. Een geweldige avond voor de voetbalfans over de hele wereld. En natuurlijk ook die ruim 50.000 die dit mogen meemaken ter plekke op Anfield. Liverpool werkt de bal nog eens weg achterin via Henderson. Het lijkt bij 5-2 te blijven. Zeven doelpunten hebben we gezien. De eerste vijf waren voor Liverpool. En de laatste twee. En die twee die zorgen ervoor dat we nog een spannende return tegemoet gaan volgende week. Die waren van A.S. Roma. zeker met de 5-1. En Perotti vanaf de penaltystip met de 5-2. Er is afgefloten door Felix Brieg-Sala feliciteert zijn medespelers en neemt de complimenten in ontvangst. Want hij is natuurlijk de man van de wedstrijd. Met twee goals, twee assists. Maar de wedstrijd, liverpool aas Roma, is nog niet gespeeld. Het is nog niet beslist. Er komt nog een return aan. En het kan spoken in Olympico. En dat zal het volgende week ongetwijfeld gaan doen daar in Rome. Liverpool wint de eerste van de twee confrontaties met Aas Roma. Met vijf tegen twee. Ja, als we de link dan toch met voetbal maken... dan hebben we vanavond iemand in de studio die het afgelopen jaar... Nou, laten we zeggen, een, tr een transfer maakte van De Graafschap naar Real Madrid. Want de Nederlandse dirigent Harme Knossen... verhuisde vorig jaar van de Achterhoek naar het Chinese Harbin... een wereldstad met 13 miljoen mensen... om daar het Harbin Symphony Orchestra te gaan dirigeren. Meneer Knossen, welkom. Dankjewel. je uh, Ging allemaal uh, vrij onverwacht, hè? U was in China voor een concert... en u bent eigenlijk niet meer teruggekomen. Wat is er gebeurd? Ja, ik ben uh, inderdaad vrij uh, onverwachts uh, toch uh, aangesteld. Uh, ik was zelf ook verbaasd omdat daar al een Chinese dirigente staf is. Maar um, ja, ik heb een heel, een heel aangenaam concert gegeven met veel publiek. En um, je kunt je voorstellen dat er natuurlijk heel veel Chinese dirigenten zijn die niet uh, echt blij zijn met mijn komst. Omdat er, een, mm. omdat er gewoon echt veel van die, van die mensen rondlopen die dirigeren. Maar de druk is momenteel toch ook wel steeds hoger geworden in China. Zeker in het cultuursegment. Als je ook ziet hoe, hoe groot en, en, en prestigieus lees, duur... de concertzalen en operagebouwen zijn... Ja, is er toch behoefte aan uh, know-how uit Europa. En in dit geval uh, dus... Uh, ja, ja, wat heeft u dan precies laten zien tijdens dat concert? Waardoor de Chinezen gelijk na afloop zeiden: Wilt u blijven? Nou, dat is misschien een cliché, maar wat ik ze heb laten voelen is vrijheid. En uh, zonder streng te zijn, maar vrijheid, wat, wat je kunt. Dat is een mooie vraag trouwens. Wat je kunt bereiken door niet te dirigeren, dus niet alles kapot te dirigeren. En dat was best wel nieuw voor ze, omdat je... Ja, kijk, je hebt natuurlijk ook met je voorgangers te maken. En um, ik vind het fijn als een orkest zijn eigen weg vindt. Daar kan ik bij aansluiten. Doe ik niks, stoor ik niet, zit ik niet in de weg. Komt er een tempowissel, dan ben je er voor ze. Dan pik je het weer over. Maar als het dan eenmaal loopt, ga je niet constant... Dat tempo laten zien, want dat is er al. Hmm. En ik, ik, ik, ik geloof dat ze dat heel erg uh, uh, fijn vonden. Want op, op zo'n moment kan een muzikus zijn vak doen. Dat vergeten wij wel eens. Als die vrijheid er is, dan kunnen ze doen wat ze altijd wilden. En daar waren ze dus dusdanig dan onder de indruk... dat ze graag wilden dat u zou blijven. Was dat een uh, kwestie van, nou, denk, denk er maar eens rustig een paar weken over na? Of hoe ging <laughs> Nee, nee. Het nee. is dus, uh, nu, nu of nooit. Nu of nooit, ja. ja. En uh, ik... Uh, het ging toen wel erg snel. Ik moest snel en dit en dat en dat. En ik ben nu ook in Nederland vanwege al de documenten en de testen en hun hartfilm, longfoto's, bloedonderzoekers. Ze checken me aan Wacht alle even, kanten. Wacht dit even, dit, dit klinkt echt een beetje als een transfer. Nou, een medische testen. Ja, ja je maar... wordt helemaal doorgelicht. En uh, ja, dat is dus. Uh, erg erg intensief. Ik vind het wel een heel klein beetje overdreven... als ik zo vrij mag zijn. Want ja, stel je voor dat je een heel klein... Uh, misschien heb je wel een gaatje bij je hart of iets dergelijks... wat misschien niet schadelijk is. Ja, dan heb je toch een probleem. Want zij kijken daar toch anders naar. naar ja. Maar goed, dat is allemaal nog goed afgelopen. Ik kon er wel nog onderhandeld worden? Of hebben ze gewoon gezegd, dit krijgt u... Een dan moet het er je, maar mee doen. Nee, je kunt er onderhandelen, absoluut. Je kunt het wat dat betreft zo gek maken als je zelf wilt. Geen blanco check toch, hè? Of, Nee, geen of blanco check, absoluut. Wat dat betreft is de vergelijking met de voetbalwereld absoluut niet, uh, niet uh, passend. Want dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Um, nee, wat, wat ik gewoon heb gedaan is me toch ook heel erg beleefd opstellen. Zeker ook financieel. En... Uh, ja, als je voor het grote geld gaat... Ja, dan moet je, moet je misschien de echte hele grote... de Wiener Philharmoniker of chef worden van La Scala Milan of zo. Uh, als je in je Maserati wilt rijden. Maar vooralsnog is het voor mij een, uh, een Seat met een deuk in mijn linkerdeur. <laughs> Hoe is het trouwens om daar te werken? Uh, zeg maar een gemiddelde dag van een dirigent van dat Harbin Symphonic Orchestra. Hoe ziet die eruit? Nou, ik sta op, ik neem een taxi en uh, ik werk. En uh, ik ga weer terug... Dus heel weinig afleiding. Ik ken ook helemaal niet veel mensen uh, in de stad. Wat is de mooie stad? Uh, wij kennen Harbin vooral van het schaatsen natuurlijk in de winter. Uh, het is er heel koud, heb ik begrepen. Maar voor de rest? Ja, het is niet een... een, een, een, een het, het is geen... Uh, ja... Wat ik mooi vind aan Harbin is de, de oude Russische overblijfselen. Hm. He, ook in de, in, de, in de winkels, in het centrum. Het is een hele, hele aparte stad, want het ligt daar zo... plat en vlak in de tundra. Um, want voor de mensen die geografisch niet zo geweldig ge georiënteerd zijn... het ligt een beetje in het noorden van China, een beetje tegen ja, Noord-Korea aan. Vladivostok zal niet al te ja, ver zijn. Ja, klopt. In die hoek ligt het. En... Uh, ja, het is erg koud en het is natuurlijk een heel ander verhaal dan Shanghai of Beijing. Als ik bijvoorbeeld ga winkelen en uh, ik, kom een Euro, ik ben één Europeaan tegengekomen... dan kijk je elkaar een beetje schaap achteraan en dan denk je... Uh, zal ik dan nou een praatje maken of zal ik doorlopen? Weet je? Dus dat schetst wel een beetje hoe apart dat is. Uh, ja. Het beeld wat ik erbij heb is um, heel hard werken. Ja. Niet veel, het lijkt me niet extreem gezellig om daar uh, het werk te doen nee. wat u doet. Nee, de, het wordt gezellig wat wij kennen. Hè, met de muzikanten na een goede uitvoering een, uh, een glas wijn drinken... in een mooie kroeg in de Amsterdamse grachten. Of, weet ik veel, of, of, of, of uh, de kroeg naast het concertgebouw. Of, of de Triangel in Salzburg. Nee, dat heb je daar niet. Nee, nee, nee dat is wat dat betreft uh, een TL-buizenkamer... En uh, als je van bier houdt, dan heeft Harbin wel een geschiedenis. Harbin bier is erg oud. Ja. En, uh, maar dan zul je toch voornamelijk in karaoke... Uh, van die grote karaokehuizen oh, ja. moeten losgaan. Ja. Nou, dat en niet dat wordt niet mijn... gedirigeerd. Er nee. wordt alleen gezongen, dus dat, <laughs> nee, dat is niet mijn ding, nee. Ja. nee. Over de mentaliteit, de arbeidsethos van die Chinezen. Ze zeggen altijd in heel veel andere beroepen... ze werken zo hard. Is dat bij de muzikanten ook zo? Ja, we werken heel hard, ja. Ja. De laatste keer dat ik uh, kwam voor mijn eigen grote concert... in het Spring Festival... wat je kunt vergelijken met... Uh, nou, dat je een hele grote uh, uitvoering op tweede kerstdag zou dirigeren... Uh, als ik het vertaal naar onze tradities. Toen melden de twee houtblazers zich af... En die, uh, een fluitist en een hoboist. En, ja, ik kon, ik kon ze wel begrijpen, want hun, hun, de vellen hingen bij hun lippen. Ze, waren echt gewoon, ze hadden zoveel gespeeld... Ja, dat zou hier niet gebeuren. Dan zou je toch echt met een, uh, dan zou je toch echt problemen hebben. Dat soort dingen zijn daar. Uh, gebeurt daar wel. Is dat wel makkelijk op te vangen? Dat vind als... ik erg moeilijk. Hmm. Ja, dat, dan is de taal ook een, een een barrière. En ik begrijp dat soort dingen niet, want uh, dat zijn mensen die ook in Parijs hebben gestudeerd. Als ik nu in dit geval over die bewuste uh, fluitist spreek en. Kijk, een Nederlandse fluitist zou zeggen van ja, dat gaat niet gebeuren. Ik bedoel, die voelt dat, een blaasje en die denkt van nou, even niet. Nou ja, dat is, je, je moet wel je werk, werk kunnen doen, maar dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat zelfbewustzijn is daar nog niet. Er zijn ook veelal jonge mensen. We hebben zeven Russen in het orkest en uh, een, een Koreaan, een, een Taiwanees... en nog, ik geloof, een, nog iemand uit... Uit Singapore. Voor de rest zijn het voornamelijk Chinezen. En uh, ja, die, die gaan niet zo snel uh, dat soort dingen zeggen. Het betekent niet dat ze. Uh, daar vergissen wij ons wel eens in. Ze zijn wel degelijk bewust hoor van, van wat ze wel en niet mogen doen. Alleen zij, vent, zij, zij, zij, zij, laten, zij uiten dat anders. Ook naar hun baas. En, en, en dat is niet makkelijk. Daar kan ik nu wel iets over, over zeggen. Maar dan zou ik misschien. Uh, dan zou ik ze zo tekort doen misschien. Hoe, hoe eenzaam is het om in het verre China dirigent te zijn... van het Harbin Symphonic Orchestra? Nou, in Harbin is het, dat durf ik wel te zeggen... Uh, is het vrij eenzaam, ja. ja. Dat valt me wel een heel klein beetje zwaar. Als ik nu terug ga in mei... en uh, dat is ook de eerste keer dat ik dat zeg. Uh, ik had daar vroeger nooit zo'n last van... maar ik ben ook een, een dagje ouder geworden. En soms denk ik wel eens van... Nou, moet ik iets doen? Nou, moet ik iets leuks doen? Nou, dat heb ik geweten. Ik ben Vorige, vorige maand ben ik naar het Siberische tijgerpark gegaan. En, en dan zat ik in een bus met twaalf Chinezen. En die vroegen mij uh, om uh, 20 euro te lappen. Dat heb ik gedaan. Iedereen gaf 20 euro. En toen werd er gewoon een geit uh, en een paar kippen naar buiten geschopt. Waar die Siberische tijgers zich uh, vervolgens. Uh, ja Nou ja, dat is voor Nederland natuurlijk schandalig. Ik wist niet wat me overkwam. U was wel wat gewend, hè? Want u heeft toch al flink wat ervaring in China gehad. Ja, maar dan, dan is Harbin toch nog een ander verhaal. Ja. Echt. Dat is toch niet zoals in Beijing of, of Shanghai. Dus uh, dat was mijn dagje uit. Ja. Ja. Wat, zijn dan, ja, sorry, wat zijn dan de, de, de momenten waar die eenzaamheid het meest voelbaar is? Nou, als ik uh, voor de zoveelste keer mijn zakje met walnoten koop... en mandarijntjes en... Uh, ik heb wel een tv-aansluiting, maar die gebruik ik niet. Dus ik, dan ga ik studeren. Dan speel ik eigenlijk alleen maar piano. En uh, ja, dat is het enige wat ik doe. En dirigeer. En als ik met de, de repetities met het grote orkest heb afgerond. Dan uh, ben ik bezig met de kamermuziekserie die ik heb ontworpen. Want ik. Ik maak wel een heel klein beetje een model. Wat goed is voor dit jonge orkest. Ja. Dat we ook Bach gaan doen. En ja. niet alleen maar Dorsjak 9. Maar ook Arcangelo Corelli. Of, of een paar uh, mooie arias uit iets van Richard Wagner. Dat zijn wel dingen waar ik, uh, echt, waar ik echt heel veel uh, aandacht aan besteed. En dat betekent ook natuurlijk nog harder werken. En ja. die concertzaal is dag en nacht open. Waar houden de Chinezen trouwens van? Houden ze inderdaad van het bekende klassieke werk? Eh, zoals wij dat kennen, he, Mozart, Bach. Of, of, of zijn ze toch liefhebber van hele andere soort, soorten muziek? Nou, de Chinezen hebben het graag zoet. Laat ik het zo zeggen. Als je Le Sacre du Printemps gaat doen... dan vinden ze dat wel interessant. Maar eh, dan zie je ook hele vieze gezichten. Dat is trouwens in Nederland ook zo. Maar goed. En wat is zoet? Nou, dat, uh, ik, heb een, ik heb een stukje muziek meegenomen. En um, soms dan, dan kom je in je eigen leven momenten tegen dat je je een beetje schaamt. Of dat je ik, ik zag een foto, ik ben dus nu mijn huis aan het uh, opruimen. En ik kom een foto tegen uit een periode in mijn leven waarvan ik schoenen droeg. Waarvan ik nu weet dat dat toen mijn favoriete schoenen waren. En dat is met muziek ook zo? Nou, ik, en, en een dag later vind ik een cd'tje ja. van, een, van het koor van het. Conservatorium van Nanjing, wat ik had opgenomen. En dat wist ik niet meer. En ik kan de karakters niet lezen, dus ik draai dat cd'tje. Ik stop in mijn laptop en ik hoor dat stukje muziek. En... Zullen we even luisteren, een stukje? Ja, het is meer zoet. Gaan we even een klein stukje luisteren naar van deze meer zoete muziek? Als die tenminste wil komen, want dat is nog even. Het Schijnt dat de CD-speler wel draait, want het was op een CD-tje. Ja, hij draait wel, maar ja. uh, er komt niks uit uh, op ja. dit moment. Ja. Dus, uh, maar goed, Die... u vertelde in ieder geval: het was meer zoet. Het is meer zoet, en dat is waar de Chinezen over het algemeen van houden. Ja, dat, dat zie je ook aan het programma. Boekjes: Het heeft een hoog Efteling gehaald. Laat ik het Aha. zo zeggen. En dat heeft dit liedje ook. Het zijn hele jonge zangeresjes. Ik heb dit liedje expliciet uitgezocht, want ik had het liefste. Iets van Salome, van Richard Strauss meegenomen. Maar dat is niet echt gepast, geloof ik, nu. Maar dit is misschien iets uh, ja, wat uh, zeker de Chinezen in Nederland zal aanspreken. Ja, maar, maar zijn het kenners, de Chinezen, uh, in het algemeen? Uh, is het bij wijze van spreken het, het concertgebouw publiek? Nee, het zijn liefhebbers. Het zijn echte liefhebbers. En je ziet ontzettend veel jeugd in de, in de concertzaal. Heel veel jonge mensen. Die worden ook echt meegenomen door hun ouders. Echt van Kinderen van vier tot, tot zeven. Dat, uh, dat is wel opvallend, ja. Ja, zeker, ja. Zeer, zeker, Over concertzaal gesproken. Ik zag beelden van die oh. opera in Harbin. Maar wat een waanzinnig gebouw is dat, zeg. Ja. Nou, dat is nou zo'n prestige-object. De, de government, net als voetbal, zegt van... we willen 2030 uh, wereldkampioen zijn, sloes... Ma maakt niet uit wat het kost, als nee. het maar gebeurt. En... Hé, hey, kijk, we oh. horen wat. Ja. Is, dit, is, dit is de muziek waar ze in China echt van houden. Nou, dit is een, een conservatoriumproject. En dit is natuurlijk niet echt de klassieke muziek. Ik heb dit gewoon <laughs> meegenomen voor deze uitzending. Mm. En omdat het een hele kleine bladzijde uit mijn leven was... die ik al lang was vergeten. Mm -hmm. Wat maakt dit trouwens zo typisch Chinees? Is het de muzieklijn of is het juist, zijn het juist die hoge stemmetjes? Uh, ik denk die combinatie van die twee. Het is eigenlijk super vrouwelijk... Mm -hmm. En je hebt die hele kleine port, die kleine glissandi, huh? weet je wel, wat het heel, ja, voor ons vast sprookjesachtig. En uh, ja, de Chinezen vinden dat heerlijk, die vinden dat fantastisch. Ja, grappig. <laughs> ja. Dan nou, nou zei je net al: de eenzaamheid daar valt me niet mee. Kun je een moment beschrijven van de afgelopen tijd waardoor je toch weer teruggaat? Wat maakt dat je toch? Daar blijkbaar dat het de moeite waard is om daar te zijn. De muziek, het orkest, fantastische strijkers. Echte strijkers uh, hebben carte blanche. We gaan het orkest uitbreiden met audities wereldwijd... die in Antwerpen gaan plaatsvinden volgend jaar... tot een orkest van 134 leden. Uh, nou ja, ik, bedoel, ik kan daar toch hele mooie dingen plannen, dirigeren... en ik kan toch ook een heel klein beetje uh, pionierswerk verrichten... Wat is dan het belangrijkste doel wat je zou hebben met je pionierswerk? W wanneer kan je met een tevreden gevoel weer terug verhuizen naar Nederland of waar dan ook? Nou, ik zou het fantastisch vinden om Erwartung van Arnold Schoenberg te dirigeren... om de Tweede Weense School, om, om, om, om even in plat Hollands te zeggen... Uh, uh, nou ja... Voor de leek echt moderne muziek. Ik zou het fantastisch vinden om, om, om die muziek daar te brengen. En, en uh, om dat gewoon ook een vaste plaats in het uh, repertoire te, te geven. De Beethoven's die zijn natuurlijk en de Dvorak 9. En, he, de, maar ik zou het ook fantastisch vinden om een Matthäus Passion mm -hmm. uh, in Harbin uh, te introduceren. Zou daar interesse voor zijn? Absoluut. Ik ben In 2000 heb ik het geprobeerd in de Wang Fu in Beijing. Maar dat is eh, vanwege de goddelijke teksten af, af, af, afgeschoten. Oké, okay, nou we kunnen er nog heel lang over doorpraten. Bedankt, heel veel succes in China, Harmen Knossen. Vandaag bestaat de SGP precies 100 jaar. Verslaggever Reinhard Meijer ging daarom naar het Nationaal Archief... met politicoloog en schrijver van het boek Mannen van Gods Woord, Hans Vollaart. Samen bladerden zij door een eeuwlang SGP-geschiedenis. Kijk, de nieuws van de dag van 12 november 1925... meldt dat de coalitiepartijen uiteen zijn gevallen. Ja, het is echt zo'n mooie oude, vergeelde krant. Eigenlijk is de hele voorpagina gewijd hieraan. De politieke explosie zal ook de premier aftreden. De gevolgen van Kerstens triomf. Dat wijst op een van de grootste wapenfeiten van de SGP... in de Nederlandse partijpolitieke geschiedenis. Want Kersten, de oprichter van de SGP... Uh, die was fel tegen uh, katholieke invloed. Rome, ja, dat was toch echt het grote gevaar. En hij wilde dus ook niet dat de Nederlandse overheid... een ambassade, een gezantschap had bij het Vaticaan. Elk jaar weer diende hij een amendement in... op de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken... om geld weg te halen, zodat er niet meer zo'n gezantschap... zo'n ambassade zou kunnen zijn. Er zat toen het kabinet in 1925 van uh, protestanten en uh, katholieken. Kersten diende weer het amendement in. En toen dachten de liberalen, dat kabinet, dat willen we eigenlijk wel weg hebben. Dus die hebben toen dat amendement uh, gesteund. En prompt uh, viel het kabinet. Kersten heeft toen gelijk ook uh, God uh, gedankt. Op deze manier had hij toch geholpen om het roomse gevaar in te perken. Maar met die Kersten is het niet goed afgelopen, hè? Dat zien we hier in een brochure: Mijn standpunt toegelicht. Een korte uiteenzetting van mijn gedrag tijdens de oorlog in verband met het besluit der Zuiveringscommissie... tot mijn niet-toelating als lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Er was een uh, commissie die zei... Kersten mag niet meer terugkeren eh, na de Tweede Wereldoorlog in de Tweede Kamer. En waarom? Hij had niet genoeg afstand genomen van bezettingsmacht. En dat kwam omdat hij had gezegd... ja, die bezetting dat zijn een straf uh, van God. Dan moeten we ons maar meer neerleggen. En twee ja, is elk gezag ook niet door God uh, ingesteld. Jij hebt dus een boek geschreven, Mannen van Gods Woord, over 100 jaar SGP. Nou ging jij dit boek presenteren en ook toen zag jij dat mensen dat nog steeds moeilijk vonden om aan te horen. Ja, het is altijd een gevoelig punt gebleven in die partij. Toen in 1990 heeft het hoofdbestuur van de SGP eigenlijk gezegd... ja, we betreuren het dat Kersten eigenlijk niet uh, afstand genoeg nam... tot dat nationaal-socialistische regime. Gelijk toen ik dat punt uh, aanroerde, zag je toch ook wel in de zaal... dat een paar gezichten wat verstrakten. Daar hebben ze het toch liever dan niet over? Jazeker, want uh, deze week is er ook een jubileumboek uh, uh, verschenen... door de SGP zelf gemaakt. Ja, daar staat de hele Tweede Wereldoorlog eigenlijk even maar niet in. Die periode is gewoon uitgegumd. Precies. Bijzonder eigenlijk, hè? Ja. Uh, maar dan doen wij het op de radio even. Ja, precies. Ja, en dat was Reinoud. En wij sluiten zoals altijd af met Diederik. Die weet meer over de trainer van het jaar. Ja, vandaag werden de nominaties bekendgemaakt... voor de Rienes Michels Award. Dat is de prijs voor de beste trainer van het afgelopen seizoen. Laten we de genomineerden maar even bij langslopen. Allereerst natuurlijk René Haken van FC Twente... Die het eigenlijk met de kennis van nu helemaal niet zo slecht gedaan heeft. De tweede genomineerde is Gert-Jan Verbeek, omdat hij tegen alle verwachtingen in niet gedegradeerd is met FC Twente. Ook omdat hij op tijd ontslagen werd, maar toch. Verder natuurlijk Marcel Keizer, misschien wel een van de beste trainers die Ajax dit jaar heeft gehad. Verder Alex Pastoor van Sparta, Erwin van der Looy van Willem II. Maar de grootste kanshebber, dat is toch wel Michael Reiziger. De interim trainer van Ajax. één duel gecoacht in december. Willem II thuis. Alles gewonnen. Ongeslagen in de competitie. Gemiddeld drie punten per duel. Een mooie serie neergezet. Uh, op 11 mei, dan wordt de winnaar bekendgemaakt. Maar ga er maar vanuit. Michael Reiziger. Ja, en dat was het voor vanavond. Bedankt voor het luisteren straks. Met het oog op morgen. Uh, wij zijn er morgen weer.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 NTO Radio 1